Het is door meegens met het NOE. 20 van de basisscholen vandaag dicht. De leraren staken voor een beter salaris en minder werkdruk. Op een protestbijeenkomst in Den Haag worden 30.000 docenten verwacht. De staking gaat door of schone berichten zijn dat het nieuwe kabinet... een half miljard euro extra wil uittrekken voor het basisonderwijs. De leraren willen anderhalf miljard. De politie maakt op grote schaal jacht op mensen... die online vuurwerk kopen of verkopen... De gegevens van duizenden Nederlandse profielen op sociale media zijn verzameld en via internetblogs zijn er 1400 Nederlanders in beeld die illegaal vuurwerk aanbieden. Gisteren zijn 65 overtredingen geconstateerd. Volgens de politie was de pakkans voor handel in illegaal vuurwerk de afgelopen jaren te laag. Handelaren in illegaal vuurwerk zijn vaak relatief makkelijk te pakken, al denken ze zelf vaak dat ze anoniem zijn. De vier partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet... willen woningcorporaties stimuleren om sociale huurwoningen beter te isoleren. Dat is volgens hen nodig om te voldoen aan de klimaatakkoorden van Parijs... tegen opwarming van de aarde. Het plan is om de corporaties korting te geven op de verhuurdersheffing. Dat is een bijdrage die ze moeten betalen aan het Rijk. De woningcorporaties zijn kritisch over die bijdrage. Voor de isolatiekorting trekken de vier onderhandelende partijen 100 miljoen euro uit... Het gaat de goede kant op met de Nederlandse musea, zegt de Museumvereniging bij de presentatie van de jaarcijfers. Het aantal verkochte toegangskaartjes steeg vorig jaar met bijna 9%. Er kwamen vooral meer bezoekers uit het buitenland en meer schoolklassen. De helft van de totale omzet komt uit eigen inkomsten. Toch schrijven veel musea rode cijfers, doordat de overheid minder subsidie geeft. Volgens de Museumvereniging is dat nog wel een probleem. Het weer, eerst regen en veel wind. Vanmiddag soms zon, afgewisseld door buien. De wind is boven land matig tot krachtig. Aan zee, hard of stormachtig. Aan de noordwestkust, later de noordkust, gaat het zelfs een tijdje stormen. Later op de dag minder wind. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het RMS Journal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Hoe, ja, grote hoe groot de schaduw, schaduw. Dus, uh, Ja, dat is waar. Ja, dat is nadeel van, van, van, van mannen die, die, uh, die hebben weinig make-up dus die kunnen niet zoveel klamuren. <laughs> ja, het kan wel natuurlijk. Ja, nee, dat is waar. Maar ja, dit is een grapje, luisteraars thuis. Ja. <laughs> Sommige mensen hebben geen make-up nodig. Goed, dit was Blaricum. Uh, ja. We hadden, nog, uh, we hadden uh, nog meer onderwerpen, Ja, hè? zeker. We, we hebben Loveland, hebben we staan. Ja, wat was dat ook alweer? Dat was ook het naaststrand, geloof ik, hè? Ja, dat was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 Ja. Nog als burgervader, ja. burgemeester. Ja. Er is van hoge hand ingegrepen, ja, als ik het de zo mag zeggen. We hebben, hebben het. Ge... Want nou, ja, ja. het kon niet, het kon niet nee, doorgaan nee. Vanwege nee, het, het Nee, dus, dat, dat, dat klopt. Was, dat ja. is op zich. Um, uh, uh, dat kan door de ene als een voordeel worden gezien, de andere kant ook als een nadeel. Want wij hadden echt de stellige overtuiging dat de organisatie die dit had aangevraagd, dat een goed organisatie was. Ik zie zelden organisaties die zo professioneel zaken aanpakken.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 Uh, boven het maaiveld, hoe ze dingen aanvliegen. En dat betekent ook dat ze dingen, in mijn beleving, goed doordacht in control hebben. hebben. Ja, ze, ja. ze, ze hebben goed zomaar. doordacht uh, ja. waar ze mee bezig zijn. Ja, en dan, ja. Dat, dat is dan ook het afwegingspalet waarbinnen je moet bewegen.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 We moeten die spiegel ook nog ja. even voor... Ja. Uh, ja. ja, dat is waar. Oké. Okay. We zullen het net zien. Ja. Die er nu ja. aankomt. Fietsen, ja, fietsen op de boulevard. Ja, fietsen op de boulevard, ja. Het is ja. een gekke huis Is het een gekke ja. ja. Belachelijk. Ja. Ik vind maar het al afdrukken. een hele tijd he, is dat zo. En niet alleen maar op dat zuidstuk, hoor. Maar overal. Het is in overal. het middenstuk ook. Je... je, je, je. Ja.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 Hij zegt: Ik doe toch rustig? Ik zeg: Nou, ik dat is dus rustig echt, en rustig, echt, uh, nog wel een verschil. Precies, en dat is, dat is, dat is in, in het verkeer. Maar als je het hebt over veiligheid, is dit verhaal heel mooi illustratief voor uh, hoe wij allemaal verschillend kijken: van wat is nog veilig en wat niet.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 Ook al nou, ja. heb ik haast. Want wat doen kinderen, wat doen huisdieren? Die hebben onvoorspelbaar gedrag. Ja. Dat kan je ze kwalijk nemen. Maar ja, ja ik denk dat is de essentie zien. van kinderen. Laten we dat vooral zo houden. Ja, ja, ze ja anders, anders zijn, ga je je kinderen in zijn. zijn. Maar laten we daar wel rekening mee houden als wij andere weggebruikers zijn. Nou, en. Dus dit is gewoon een dilemma: van hoe ga je dat beïnvloeden? En het klopt, dat herken ik ook. En naarmate we uh, het er meer over gaan hebben, gaan we het ook meer zien. Hè? Dat is ook weer zo'n versterkend effect daarin. Ja. Uh, en wat je hier daarbij ziet, is dat we hebben een verouderde inrichting van de boulevard. Ja. Die heeft gewoon de samenleving volstrekt achter zich gelaten. Want die samenleving is veranderd. Je ziet nu op uh, het, het, het, het, het verkeersgebied heel andere invullingen. Je hebt de shared space formule, waar gewoon alles met elkaar mixt.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 Um, behalve de, de wielrenners. Hè. 거예요, renners die rijden oh. over de stoep, omdat de weg het zo hoppelig is. Dat zouden we eigenlijk moeten verbieden. Hè? Zijn we het daarover eens? Ja, nee, <lacht>. ik, ik snap dat die mensen het heerlijk vinden om te, om te fietsen. Alleen, het is, fietsen op. het is wel een dingetje natuurlijk. Ik maak hem nog smarter. Hè. Hij wordt ingewikkeld op het moment dat uh, uh, u.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 Ah, Ik zeg, wat bedoelen indus, jullie met een blauwe hap? Maar dat is, eten, ja, precies, ja. dat is in de marine traditie <laughs> marien, vooral marien zo. Uiterlijk. Die wordt daar geser, geser, ja. uh, geserveerd. Nastig koring, hè? Dus mensen krijgen een. blauwe hap, Een basale maaltijd. Ja, ja, ja. ja. ja. Uh, nou, en dan gaan we weer afsluiten. Ja, leuk. Dus uh, 14 oktober is 14 het, oktober, hè? Ja. ja.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 Nee, we, hebben, we hebben hem gelimiteerd. Ja? Oh, dat is het. Ja. Oh. Uh, dus het kan zijn dat er in.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 zijn nee, we moeten we u al gaan afbreken. Heb uh, ik nu meer of minder tijd aan Gerard Schotten gehad? Ja. Nee, maar, maar nee. Het, het is die mevrouw van het dierenhuis nee, nee, nee, wil heel graag... Nee, we hebben het ah, onderwerp uh, gehad. Al maar al 50 al. jaar ja. dierenasiel is natuurlijk ook waanzinnig. Ja, en zeker dat wij als gemeente Zandvoort ja, dat, uh, dat, dat, kan, dat mogen ja. faciliteren. Ja, hè? Ja, zeker. Met een prachtig dierenasiel daar. Kom erbij zitten, Alet. Goedemorgen hoor. Goeiemorgen, ja. hoi Hallo. Irene Hoi, hoi Ja Alvast een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 Ja. Kijk, kijk. Maar ze moeten zich dat wel, wel legitimeren. Ja, ze moeten het laten zien. Ja, ja, dat ja. Ik wil best zeggen dat ik 50 ben, maar dat uh, gelooft moet toch niemand meer. het wel bewijzen. Dank u wel. Dank u wel.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 Trouwen. Ja, dat is zo belangrijk. Dus, ja, euh, ja, geen goed leven hebben gehad. Je ziet het aan mijn beesten. Zijn ze beschadigd, heeft hè? enorme aandacht nodig. Ja. En uh, houdt ervan om knuffeld te worden. Dat is toch ook fijn? Ja, dat dat willen, willen mensen ook. Dat ook is ontzettend He? leuk. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Zeg, en 50 jaar. Eh, ja We hebben een maand geleden, of twee maanden geleden... is dat een beetje gevierd met officiële opening... Uh, ook van het keurmerk wat we dit jaar ja. gekregen dat hebben. Dat hebben verteld. Ja. Bijzonder, hè? ja mooi. bijzonder ja bijzonder oh ja. eigenlijk niet dus natuurlijk ga dat je dat uh, ja. dat heb jij ja, je moet ook wij moeten aan eisen voldoen natuurlijk ja. uh, net zoals ja. andere instellingen ja. ja ja ja en toen hebben we ook even stilgestaan bij het 50-jarig bestaan er is een steen onthuld uh, en ja die hangt nu bij ons aan de gevel mooi hoor ja ja, ja. en daar is ook iemand van de gemeente bij geweest ja. om dat officieel ja. Ja. te onthullen ja en ja. jullie zijn ook nog zoek, op zoek naar vrijwilligers om jullie te assisteren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 Dan kunnen jullie daar misschien... iets mee? Is het niet zo dat nou, jullie daarmee contact hebben en dat je dan zegt van nou wij hebben wel wat plaats. We um, kunnen wat overnemen of doen jullie dat niet? Op dit moment niet nog. Maar misschien dat het wel gaat komen. Want we hebben nu we een, hebben een grote regio, ODB, zeg maar. Ja. We hebben vier regio's in Nederland ja. nu. En... Um,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 13 euro, denk ik. Per dag. Per dag. Ja. Ja, dag en nacht dan. Mm -hmm. Een dag of oh, sorry, hebben we ook. Anders. Dus 11 euro per dag. Oké. Okay. Uh, grotere honden ja, zijn meer... Uh ja, per euro ja dat heeft natuurlijk te maken met het ja. voedsel ja. Ja. en, en ja. Met, alle, met het onderhoud ja. en, en ja. dat moet natuurlijk ook uitgelaten worden. Ja. Het ja. ja. is niet zo dat ze alleen maar op het terrein zijn, maar dan, jullie gaan er ook mee de duinen in wandelen? Uh, als het kan wel ja, maar ook dat lukt niet altijd, we hebben natuurlijk tien uitlaatvelden, ja. uh, we proberen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 Die, komt ook, die uh, ja, ook komt ja, ja. en die altijd leuke dingen heeft. Dus ja, ja we hebben één iemand die van alles zelf maakt. Futsjes worden er verkocht. Okay. Uh, cakejes, kiesjes, feest nog Het is een nou, feestje wordt een feest? ja, ja. <laughs> Het wordt een groot feest. Ja. En het is zo, alle kinderen die komen, ja. die uh, krijgen een beer van ons. En nou, sowieso. Ja. Nou, ja. Ja.